Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 3, opgenomen op 13 september 2011. Oh, dit is week 3 van Deze Week in Tablets, de week waar zowel Martijn als ik zelf tientallen euro's hebben uitgegeven om betere geluidskwaliteit te kunnen bieden. We hebben namelijk alle twee een nieuwe microfoon, dus we hopen dat het ook nog een beetje klinkt zometeen op de recording. Hoe is Martijn? Ja goed, goed, goed. Je zou het eigenlijk op video moeten zien, ik heb je al gezien achter je, achter je microfoon. Ik heb zo'n dikke vette radiomicrofoon joh. Nou, ik zit met een simpel headsetje. Maar het moet in ieder geval een stuk beter gaan klinken deze keer. Ja, dat, uh, we hopen het. Uh, al is jouw headsetje trouwens een stuk duurder dan mijn uh, tweedehands microfoontje hoor. Zeg niks. <laughs> ja, ja we, we zullen het zien op die recording. Ik moet zo meteen alleen even gaan uh, pielen zeg maar, met het geluidsniveau. Uh, in deze week hebben we zelfs ook weer een, uh, een introductie van een nieuw segment. N Nick van Touch Apps uh, komt er zo meteen even tussendoor. En die uh, gaat ons over twee appjes vertellen wat hartstikke leuk is. En uh, ja, dan uh, gaan we nu gewoon maar weer ons Skype-gesprek opnemen en eens eventjes door de week van tabletnieuws heen lopen. Het uh, oh, is wel interessant is dus even, uh, voor mensen die nou beginnen met luisteren, um, als het fijner is om, uh, om een bestandje in iTunes te openen, dat is tegenwoordig ook mogelijk, hè? Ja, ja, zeker. We zijn al sinds aflevering 1 te vinden in, uh, in iTunes. Uh, ik was eigenlijk een beetje verbaasd dat we meteen werden, werden, werden opgenomen, um, maar goed, uh, hij staat in iTunes te vinden. De linkjes staan natuurlijk uh, op zowel jouw pagina als op mijn pagina. Dus dat moet, dat moet goed komen. Oké. Okay. En dan, uh, uh, zoals altijd, hebben we ons bestand waar uh, de onderwerpen in staan. Maar ik heb daar net weer nog wat bijgezet, want, uh, of in ieder geval gisteren nog wat bijgezet. Want HTC die wil misschien toch een eigen besturingssysteem hebben. Dus laten we daarmee beginnen. Ja, dat is jouw pakje aan volgens mij. Uh, daar geloof jij heilig in? Ja, ik geloof in heel weinig dingen uh, ja, echt hoopt, heilig. Dat ik zo nou ja, ik bedoel, ik vind het leuk omdat ik natuurlijk al voordat HP aankondigde dat ze uh, een andere richting ingingen met, uh, met webOS. Schreef ik al over van, Goh, kom op, uh, misschien moet HTC uh, wel webOS gaan draaien. En uh, HTC Hardware vind ik op zich wel mooi. Ik vind ook Android uh, op die mobiel uh, is hartstikke prima. Maar uh, ik vind WebOS, uh, zoals je weet, heb ik daar inderdaad het zwak voor. En aangezien er nu geen hardwarefabrikanten zijn die ermee werken of durven werken, uh, is ieder, ieder gerucht er eentje. En uh, ben ik, uh, voor, uh, voor ieder klein beetje licht aan het eind van de tunnel word ik een beetje enthousiast, ja. Ja, maar ik kan me nog herinneren dat Samsung en webOS... die combinatie, daar werd jij niet zo enthousiast van. Ja, ik heb een beetje broertje dood aan Samsung. <laughs> ik weet niet hoor, ik vind die tabs en zo vind ik wel mooi. Maar op een of andere manier... Uh, misschien is dat toch... Uh, ja, dat is iets psychologisch, denk ik. Of misschien omdat ik dan ergens over heb geschreven... dat ik denk van, oh, ik wil graag dat mijn verhaaltje waar wordt of zo. Dus dat ik dan uh, onbewust uh, meer, meer gevoel heb voor HTC... Uh, ik vind de kwaliteit van hun hardware is namelijk gewoon heel erg goed. Uh, en ik denk dat dat daar wel wat in zit. En uh, nu bedenk ik me, de duidelijke reden waarom ik eigenlijk minder in de HTC Samsung combinatie geloofde, is natuurlijk omdat Samsung Bada heeft. En ik niet dacht dat ze een vierde OS erbij zouden nemen. Uh, terwijl ze dus al een in-house ontwikkeld OS hebben. Dus dat is waarschijnlijk de reden geweest dat ik iets minder enthousiast was over die combinatie. Of dat ik die minder snel zag gebeuren. Ja, precies. Maar het komt erop neer hoor. Maakt mij niet uit wie het koopt. Als iemand maar de, die dingen gaat verkopen. Want uh, uh, die hardwarefabrikant kan in ieder geval op één, één aankoop re rekenen. Want ik koop hem wel. Ik, uh, ik wil wel een WebOS uh, apparaatje. Waarom is die net zoals uh, de, de Galaxy Dab 700 euro? Ja, ik hoop het niet. Ik hoop het niet. <laughs> hoop het niet. Ja, die, de de, de prijs. Uh, ja, de prijzen die mensen op die, die, of die fabrikanten op die dingen plakken, dat is ongelooflijk op het moment. Uh, het lijkt alleen maar hoger te worden in plaats van lager. Echt, hè? Wow. Ja, en uh, het is ook echt een, een heel erg verschil met, de, met het, de argumenten van de afgelopen jaren, zeg maar. Iedereen was altijd, oh, Apple is hartstikke duur. Maar is gewoon, eigenlijk zijn er maar weinig die voor die prijs een dergelijke tablet op de markt aan het zetten zijn. Uh, het of... of Ongeveer... Ongeveer onder, of, uh... ja, of, of net zo duur, maar dan is hij minder, of hij is een stuk duurder en dan is hij vergelijkbaar, of het is inderdaad drie meijer en dan is het een, een raar ding, zeg maar. Dan heb je er, heb je er weer weinig aan. Maar goed, uh, zo gaan die dingen. Maar het is natuurlijk wel opvallend dat het uh, omgekeerde wereld is. Het argument dat Apple te duur is op tablets, dat kan je haast niet meer maken tegenwoordig. Nee, je zou, ja, eigenlijk moet je, moet je nou concluderen dat Apple gewoon het meeste biedt voor zijn geld. Voor het geld wat je betaalt. Ja, nee, op het moment denk ik wel. Al, al, al begint het, die, uh, die kloof begint steeds kleiner te worden, ja. aan de andere kant. Dan denk ik, dan zie ik zo'n... Uh, yeah, we hebben het er vorige week over gehad. Dan zie ik zo'n zo Galaxy Tab, uh, zo'n 7,7 inch of zo, wat was dat? Uh, verschijnen, denk ik, wauw, mooi. Een mooi scherm erop, hartstikke leuk. 700 euro, dan denk ik, ja. Ach, mazzel. Nou, al zou het er 500 zijn, vind ik het nog behoorlijk veel geld. Voor een 7,7 inch scherm. En dan, dan mag er dan uh, AMOLED uh, plus, uh, min, HD, weet ik veel wat op zitten. Ja, dat vind ik nou niet iets waar, waarvoor ik 200 euro extra voor een tablet ga betalen. Nee, het is uh, lastig. Ik, ik, uh, ik weet niet hoe, hoe ze op die prijzen komen. Het heeft kennelijk toch natuurlijk een deel met de productiekosten te ma ma maken. En dat ze er toch ergens hun geld mee moeten verdienen. Aan de andere kant. Uh, ja. Uh, ik zou ook niet weten wat de oplossing is uh, die, die, die prijsstelling op het moment die lijkt me gewoon wat overdreven en je ziet het bijvoorbeeld ook bij zo'n Fusion Garage die al een tablet hebben aangekondigd mm. uh, en al voordat die op de markt is al zeggen van nou ah, doe, maar, doe maar 200 dollar eraf want uh, dit gaat niet goed komen als we deze prijs gaan vragen nee, ik denk, ja, om daar even verder over uit te wijden, dus ze, ze hebben natuurlijk gezegd dat het komt omdat ze eigenlijk al die prijs uh, de goedkope prijs wilden lanceren in het begin, maar dat dat niet kon omdat ze nog in onderhandeling waren, noem maar op maar ik uh, denk wel dat dat komt uh, Dingen zijn al een maand lang voor te bestellen, te pre-orderen. En er zijn er misschien twintig gepre-orderd, waardoor dus, ze uh, wel denken van uh, die prijs moet omlaag. Ja, ja. dus uh, nou ja, we, het, zo, als die dingen gaan kennelijk. Laten we beginnen met het, uh, met het echte document waar we doorheen moeten lopen. Jouw eerste onderwerp, wat we hebben opgetekend, is de Windows 8 Build Conference. Ja, deze week. Zeer benieuwd. Vanaf vandaag? Van, ja, dat zijn net begonnen, ja. Uh, of tenminste, ze gaan vandaag beginnen. Dat is natuurlijk een andere tijd. Mm -hmm. um, wat, wat kunnen we gaan verwachten? ja Windows 8 natuurlijk, hè? dat is alles waar het om draait. En voor mij is dan vooral interessant het tabletgedeelte, het touchgedeelte. En wellicht een hardware model van wellicht een Samsung met wellicht een Intel processor. Een quadcore gek. Een quadcore uh, processor. Ja, wellicht dat we dat allemaal gaan zien. nee nou, gaat, gaat het wel gebeuren, hoor. Ja? ja, ze krijgen gewoon een Samsung-tablet uh, mee naar huis. En misschien die mensen op IDF ook wel, op de Intel-developers-dinges. Uh, eh, misschien gaan ze een E2-tje doen. Ik, ik zou zomaar zoiets kunnen, uh, voor me kunnen zien. Want, en het is ook niet dat het een tablet is die te koop gaat, uh, gaat zijn. Nee, het is voor de developers, zodat die kunnen gaan beginnen... om te zorgen dat er volgend jaar... want het duurt echt nog een jaar voordat het op de markt komt waarschijnlijk... Mm -hmm. dat er een app-catalog is en dat er gewoon aanbod is. En dat de ze uh, dus we moeten wel... Daar haken in andere diensten, zoals Dropbox of uh, diensten van Microsoft of diensten van Google, allemaal gemaakt zijn. Uh, ik denk dat dat op die manier uh, verstandig is om aan te pakken. En ja, dan moet je van die rommel weggeven, naar goed voorbeeld van uh, Google. Ja. Dus dat gaan we verwachten, of dat verwacht ik ervan in ieder geval. Ik verwacht ook, dus in, in combinatie daarvan, dat. Uh, er heel wat screenshotjes en kleine presentatietjes uh, op het internet komen. Of uitlekken hoe je dat zou... Ik weet niet of dat uitlekken is als het op het internet mag staan, zeg maar. Maar in ieder geval naar voren gaan komen... waar we wat, uh, wat meer over Windows 8 gaan zien in de interface. Uh, ik, ik ben wel benieuwd. Uh, vanaf nu uh, denk ik dat uh, de regelmatige uh, informatie naar buiten gaat komen. Ook, ook na de beeldconference. Uh, nog meer via Windows 8-blog, zeg maar. En dat zou een, een heel andere... Uh, ...manier van het benaderen, zeg maar, als, als sommige andere bedrijven doen. In dit geval is Microsoft heel erg open te noemen, denk ik. Ja. Open ja, in communicatie, hè? We hebben van de week ook gezien uh, dat, dat Windows 8 uh, binnen een uh, luttere seconde opstart. Ja. Wat er vaak in het nieuws verscheen van de week. Uh, ja, ja, God, kijk, er is een verschil tussen, uh, tussen slaapmodus, hè, hibernation en opstarten. En dit is dus hibernation, hè. Dus, oh, hij zat de batterij er echt uit. Heb je de video gezien? Ja, ik heb de video gezien. Alleen het is uh, uh, het, de, bij het afsluiten maakt hij zeg maar in een flash flashgeheugen. Mm -hmm. Net zoals een SSD, of het is een SSD, want het, dat, dat ding draait op een uh, op een nogal speciale laptop. Uh, zo'n God, uh, het heeft een een naam, uh, een unified hardware ding of zo. Dat is zo'n supersnelle super snelle laptop, zeg maar met een SSD, en hij, is, hij maakt een foto zeg maar, van je harde schijf... op het moment dat je, dat je um, gaat laten hibernaten, slapen. En dat leest hij dan in um, bij het opstarten. Maar wat bijvoorbeeld bij macOS is, dan uh, laden ze ook je programma's... maken ze een screenshotje van, zeg maar, of een, uh, een, uh, een, uh, een versie... zodat je sneller kan opstarten. Wat Microsoft anders doet, is dat ze alleen maar de systemfiles... Uh, uh, opslaan. En daardoor is dat dus sneller. En dat is dus sneller dan bijvoorbeeld een Mac opstart. Uh, dat doe je bij mij in ongeveer een seconde of 11, 12. Dus 8, dat klinkt toch niet eens zo uh, heel erg uh, veel sneller. Ja, maar wat maken we ons tegenwoordig druk om, zou bij bijna zeggen? Ja, ik, ik, ik, ik, ik weet niet hoe vaak mensen hun computer opstarten. Ik weet wel dat het bij Windows tot nu toe in ieder geval volgens mij gebruikelijker is om iedere nacht je computer uit te zetten. Uh, ik volsta meestal gewoon met mijn klep dicht, uh, dicht doen en... Uh, ja, dan doe ik hem volgende morgen open. En dan zit uh, er hij, hij binnen een seconde weer, uh, zit er weer een lampje achter het scherm, zeg maar. Ja, dus, nou ja dat, uh, er is veel op gereageerd. Ik zag het ook overal voorbij komen. En uh, mensen vinden dat kennelijk toch wel hartstikke leuk. En misschien op jaarbasis uh, kan dat zomaar eens een paar minuten schelen, natuurlijk. Dus, uh, <laughs> ja, nou ja. We, we gaan die dingen. Hé, hey, uh, nog een klein tussen, tussenonderwerpje zie ik. Want ik, uh, heb je nog wat te zeggen over Windows 8? Nee, toch? Nee, toch? Jawel. Nee, toch? Nee, hou er ja, maar over. op. Ik wil op. één ding zeggen over die, die interface. Die Metro User Interface. Voor oh, ja, ja. De, de, de, de, de Windows Phone Interface is het eigenlijk. Ja. Met, met die, die kubische blokjes, vakjes, weet ik veel wat. Ik hoop dat ze daar niet, uh, niet te ver in door uh, doorschieten. Ik wel? Ik vind ja, het echt? mooi. Ja, ik vind ja, Metro... maar het is zo eentonig. Ik heb toevallig... er uh, staat ja. ook uh, bij mij op de website... Uh, zijn er een paar weken terug de eerste versies van bepaalde applicaties voor Windows 8 uh, uitgelijkt of screenshots zijn getoond. En dat ging allemaal over die vierkantjes. Al die applicaties zijn ingericht met, ingericht met die vierkantjes. Bro, het is zo eentonig, joh. Uh, oh, ja, God, ik, ik, ik denk dat uh, misschien voor de basisset applicaties dat best wel zou gelden. Maar dan op een gegeven moment krijg je vanzelf creatievelingen die ook binnen die vierkantjes weer uh, dingetjes gaan bedenken, zodat het weer wat... Uh, wat vlotter eruit ziet. Um, ik, ik, ik vind het... Ik, we hebben het over touch, hè. Dus, uh, uh, Apple die gebruikt uh, vierkantjes met afgeronde hoekjes als, uh, als icoontjes. Uh, en, en, en Android die heeft heel veel widgets, zeg maar, op de, uh, op de voorpagina. En in principe, Microsoft, die, die prop ze gewoon bij elkaar in, zeg maar. Het icoontje is tegelijk een widget, dus heeft iets meer ruimte nodig. Ja. En wordt daardoor in een... In, in een uh, in een grid, hè? wordt in, in, in, uh, in vierkantjes wordt het op je, op je scherm uh, gezet. Aan de andere kant, je hebt natuurlijk ook widgets, of ja, hoe noem je dat eigenlijk bij Windows 8, dingetjes, uh, die uit drie blokjes bestaan. Dus dan krijg je een rechthoekje en je zou een T kunnen maken. En, uh, ach, achter komt vanzelf wel wat... Uh, uh, creativiteit in, denk ja. ik. Uh, dat is trouwens, want nu, ik, ik dacht eigenlijk dat er helemaal niet zoveel te zeggen was meer over, over de beeldconference. Ik denk ook dat we dingen, of ik heb gehoord, zeg maar, dat we di nieuwe dingen van Mango gaan zien. Ja, dat zou ook uh, goed kunnen, alleen ja, heb ik daar weer niet heel erg veel verstand van. Zoveel verschil zit, het is toch, toch niet meer tussen smartphones en tabletje. Ja, ik... ja, maar toch is Mango een heel aparte serie waar ik ben ik mee bezig. <laughs> ja, er heeft ook niemand heeft zo'n ding, zeg maar. Er is 1%, 1 marktaandeel heeft, uh, uh, in de verkopen, heeft Windows op het moment, dus ja, zo heel interessant is het nog niet. Maar ja, wie weet hè, als dat soort dingen op een gegeven moment beter met elkaar geïntegreerd zijn en uh, zo eind volgend jaar zou dat zomaar toch wel weer een interessante speler uh, kunnen zijn. Ja, laten we het afwachten. Ja? Kunnen we dan eindelijk naar de Nederlandse tablet? <laughs> ja, gisteren gelanceerd... Of tenminste, gelanceerd. We hebben aangekondigd. De, aangekondigd, ja. Uh, de de M-Pad Duke of Holland tablet. de naam ever. Ja, <laughs> wat ik al in, in het artikel zeg over de naam gaan we het niet hebben. Want ja, goed, daar verschillen onze meningen misschien van. Toch stoer? Uh, het is absoluut stoer. Heb jij mijn Duke uh, of Holland al gezien? Duke of Holland. <laughs> Ja, dan sta je zo ergens euh, op, een, op een terrasje of in een kroeg en dan... Euh, ja, ja, ja. Wat heb, wat heb je daar? Dat is mijn doek. <laughs> Duke. Heb jij mijn doek al gezien? Dit is de Duke of Holland. Dan nou, ja. heb je ook nog de Duke of Holland Deluxe versie. Dat oh, serieus? Oh, dat Het is heb wel ik een echt... stuk duurder, maar hij is helemaal in ledig uitgerust. Ah, een soort spijker, zeg maar. <laughs> ja, nou ja, ja. <laughs> Zo'n auto wat wel mooi is, maar dan... Er zitten zoveel knopjes en leer op. En dan met knopjes bedoel ik popnagels en dat soort rommel. Dat je mm. denkt van, oh, het stort steampunkachtig. <laughs> uh. Maar nee, ja, goed, om te eerlijk te zijn, is die tablet uh, redelijk aardig uitgerust. Er zit gewoon alles op wat je... Wat Laat eens wat van, horen. ...van een goede tablet kunt verwachten. Nou ja, Android, nieuwste versie, 3.2 Honeycomb. Uh, hoge resolutie display, 1280-800 pixels. Uh, de Tegra 2 de Dual Core processor. Twee camera's. Uh, micro SD, micro USB, micro HDMI, wifi, uh, ook 3G modellen zijn beschikbaar. Kortom, er zit alles op wat, wat een Acericonia tab, een, een HTC flyer, weet ik veel wat, het ook allemaal heeft. Dus het, uh, uh, en de prijs gaat vanaf 349 euro, dus dat is ook nog niet slecht. Ja, uh, dat is inderdaad niet heb beroerd. Ik niet van, uh, heb ik niet van, uh, van dat media line gehoord tot op heden. Ik weet niet of jij er ooit iets van gehoord uh, Nou, eigenlijk niet, nee. Nee, dus het is, het is niet hun eerste ding wat ik begreep. Maar uh, we zullen moeten zien of, of, of dat het, uh, iets gaat worden. Volgens mij, uh, ik heb gelezen dat ze, dat ze verwachten ergens tussen de 10.000 en 20.000 tablets te verkopen in het eerste jaar. Wat, wat redelijk wat is als je puur aan, naar de Nederlandse markt zou kijken. En de prijzen zijn er ook na, dus uh, we zullen het afwachten. Oké, okay, nou, ik ben ook benieuwd. Uh, is, er, is er een lanceerdatum? Uh, half november. Oké, okay, spannend. Ik denk, uh, nou ja, op papier klink, klinkt die goed, zeg maar. Dus, uh, en ik heb een fotootje gezien, of in ieder geval zo'n reclameafbeelding. Ja, het is niet een... Uh... Lijkt een beetje op de Motorola uh, Zoom. Ja, inderdaad, inderdaad. Of op de touchpad. <laughs> ja, de <met je> touchpad. <laughs> ja, nou, vind je de touchpad, HP, webOS, zie ik er niet in sorry <laughs> zoals ik hoop op een, een nieuwe bestaande versie van de webos hoop jij natuurlijk op ice cream sandwich denk ik nou ik hoop nergens op maar het komt er wel aan <laughs> um, ik probeer daar uh, een bruggetje te maken man ja dat is een heel goed bruggetje uh, <laughs> nee ice cream Sa sandwich zit er inderdaad aan te komen uh, oktober november uh, is aangegeven door google Alleen het is nou een beetje, een beetje de vraag wat we moeten verwachten van Ice Cream Sandwich. We weten natuurlijk dat het een combinatie wordt tussen Android voor smartphones, 2.1, uh, 2.2, 2.3... en Android voor tablets, uh, 3.01 uh, en uh, 2. Uh, het beste van, van, die, van die werelden wordt, uh, wordt gecombineerd in, in Ice Cream Sandwich. Alleen is nou de vraag van, uh, wordt het echt revolutionair? Uh, komen er nieuwe functies op te zitten? Um, er gaan al geruchten dat die uh, de echte nieuwe functies... Uh, Verder uh, vooruitgeschoven worden naar uh, weer een nieuwe versie. En die heeft dan waarschijnlijk de naam Android Jelly Bean. Ja, want ze noemen dat allemaal naar toetjes, uh, snoepjes. En... Ja. ja, Nou, maar wat vind je daarvan van? Uh, want het uh, uh, klinkt een beetje door je stem van... Uh, nou ja, het wordt weer uitgesteld, de nieuwe functies. Uh, volgens mij ben je er niet zo blij mee. Nou, ze, ze zeggen en dan ze. Dat is gewoon het geruchtencircuit. Um, dat, dat er wel, uh, dat, dat Ice Cream Sandwich nog steeds uh, nieuwe functies zal bevatten... en dat het nog steeds vernieuwend zal zijn, noem erop. maar op. Maar het klinkt mij gewoon allemaal een beetje in de oren van... Uh, wacht maar weer op een volgende versie, want we zijn eigenlijk nog niet klaar... en we zijn nog niet waar we willen zijn. Het nadeel van Honeycomb uh, tot nu toe is gewoon dat het gewoon niet aflijkt. Er zitten nog te veel bugs in. Uh, het, het is het allemaal nog net niet. En bij elke review die je leest van een tablet, van een Android-tablet... Um, is het grote nadeel uh, nog niet eens vaak de hardware... maar gewoon eigenlijk de software. En ik hoop dat we met, met Ice Cream Sandwich... dan toch, toch op dat punt gaan komen... Dat, dat we in ieder geval kunnen zeggen... dat de software uh, gewoon... perfect hoeft het niet te zijn... maar dat het nabehoren werkt. Ja, maar dat ben ik ook helemaal niet... Uh, uh, met je oneens. En, en eigenlijk zelfs is dat juist het argument... dat ik dit eigenlijk als goed nieuws heb ervaren... afgelopen ook week. Dat is absoluut goed nieuws. Want maar ik denk uh, juist... Nou, kijk, uh, ik ben helemaal met je eens. Honeycomb is gewoon uh, voor je gevoel, is alsof als je soort met een beetje beta-software speelt of zo. Het crasht best wel vaak, de browser wil niet echt lekker. Of in ieder geval het crash regelmatig. Ik heb een e-mail dat je uitcloast. Uh, Flash is ondersteund, maar werkt gewoon niet goed. Of in ieder geval, mm. het kost allemaal een uh, hoop moeite. Dat ding kraakt een beetje aan, uh, aan alle kanten. Uh, en dan hebben we natuurlijk Gingerbread, waar ik wel fan van ben. Het is gewoon zo echt heel goed uh, smartphone-OS. En juist dat samenvoegen, uh, of in ieder geval dat samenvoegen, hè, dat, de nieuwe versie, die moet in principe de, uh, daar een combinatie van zijn. Hè? Zoals je zegt, dat moet, een, uh, de, dat moet dat samenbrengen, zeg maar. Uh, ice cream sandwich kan, wordt geleverd op de nieuwste smartphone en op de nieuwste tablets. Dat is het idee, toch? Mm -hmm. ja. Dus als dat een, een, een wat uh, stabielere versie gaat zijn... Uh, en er is waarschijnlijk ook nog wel hardware van het laatste jaar, misschien het laatste half jaar, misschien nog wel breder die, die marge, waar ook uh, de ijscream sandwich op geïnstalleerd kan worden. Is er een van de grotere problemen die Android op dit moment heeft? Namelijk gewoon te veel fragmentatie van verschillende versies van hun operating system... en dan ook nog eens een keer operating systems... die wel en niet op tablets of wel en niet op smartphones kunnen werken. Op het moment dat ze dit dus met een stabiele versie kunnen, kunnen gaan ondervangen... Uh, zie ik veel liever dat ze nu een beetje zich op dat soort mogelijkheden gaan concentreren... en om dat nu eventjes netjes in basis goed voor elkaar te krijgen... voordat er een hele mooie nieuwe functie uh, inkomt. Maar ik, ik zou eigenlijk eerlijk gezegd niet zomaar een functie uh, kunnen noemen die ik heel erg mis. Uh... Nou nee, ja, maar dat, dat, is, dat is het hele iRate natuurlijk, hè, van, van nieuw besturingssystemen Daar zitten allemaal functies op waar je zegt van: oh, wauw, dat, uh, dat wist ik niet. En dat is wel heel interessant. Ja, is dat zo? Nou, dat, dat denk ik wel. Dus, dat, ja, maar er was, was waarschijnlijk uh, vijf jaar geleden was ook niet heel veel wat men miste aan uh, Mac OS X of zo. Ja, nee, dat begrijp ik wel. Alleen ik heb het meer over tablet interface. Van, uh, oh, dat, je hebt ongetwijfeld gelijk, hoor. Maar ik zou, niet, ik zou zelf niet zomaar iets kunnen bedenken van... Goh, dat is iets bas basis wat nog mis. Ja. Nee, maar je krijgt natuurlijk dat... dat uh, ik ga het nou verkeerd zeggen, denk ik. Maar NFC, dat beta die betalingstechniek... Ja. Uh, dat wordt natuurlijk geïntegreerd in, in, in hardware en in software... Voor, voor zover het er nog niet allemaal in zit. Uh, ja, voor dat ja maar dat, dat is toch weer meer hardware, van. zeg maar. Ja, maar er moet ook software voor in zitten en er zullen vast wel een, een, een gedeelte van je systeem voor ontwikkeld moeten worden voor je besturingssysteem. kijk het toch natuurlijk je, je digitale portemonnee helemaal, dus dat moet ook qua beveiliging noem maar op, uh, helemaal op geïntegreerd worden. Volgens mij uh, zullen we op dat soort dingen in Nederland nog heel lang moeten wachten hoor. Ja, we zijn meestal niet de snelste wat dat betreft. Nou ja, ik denk dat we ook wat... Uh, digi hoor. Ik uh, denk ook dat we wat voorzichtiger zijn met dat soort dingen, wou ik zeggen. Maar ik denk van nou, hmm, misschien, misschien, moet ik, misschien moet ik er maar niet over beginnen. Hey, volgens mij hoor ik een paar, uh, paar uh, Angry Bird vogeltjes op de achtergrond. Dat betekent dat we even gaan luisteren naar het stukje dat ik gisteren met uh, Nick heb opgenomen. Uh, over apps. Dus uh, komt die dan. Het is de Super Mario Brothers Super Show. Mario Brothers en We zijn in de problemen van kun je We zijn dan de anderen. Hooked de brothers In aflevering 2 van onze podcast hebben we gevraagd aan jullie om wat input te geven. En verreweg het meest verzochte is een app-segment. En met meest verzocht bedoel ik het enige verzoek... want er is maar één iemand die wat gevraagd heeft... en dat is een app-segment. Nou zijn Martijn en ik alle twee niet zo heel erg... Um, op de hoogte van de allerlaatste apps of de allerleukste apps. We gebruiken onze apparaten wel veel... maar we kennen eigenlijk allemaal wel iemand die alles over apps weet... en altijd met apps bezig is... En wij kennen ook zo iemand, dat is Nick. En Nick heb ik nu aan de lijn via de Skype. Hallo. Hi Nick. Hoi. Uh, ik heb uh, een paar apps voor jullie vandaag. <laughs> en uh, ja, geweldig. Ja, Nick is van touchapps.nl en die, die schrijft daar hartstikke veel over, uh, uh, over de laatste apps. Uh, eerst uh, vooral over iOS apps, maar tegenwoordig ook Android erbij, uh, heb ik begrepen. Dat en, klopt. Nou, ik heb jou dus gevraagd om uh, met twee leuke apps te komen. Ja. Yeah. Dus, uh, Kom er maar door. <laughs> nou, uh, waar ik vooral heel vaak de vraag over krijg, ook op school en zo, is van die leraren die hebben zo'n iPad en die vragen dan van, ik kom naar zo'n website en dan kan ik de filmpje niet kijken. Nou, dat komt omdat uh, Apple heeft dus een helemaal Flash. En ja. uh, dat hebben ze dus helemaal geblokkeerd. En er zijn toch mensen die graag Flash video's willen kijken op een iPad. En daarvoor is er een speciale browser ontwikkeld. Die, uh, daar sta ik over. Er is <laughs> yeah. dus een uh, browser ontwikkeld en die het Skyfire. Yeah. En wat die dus eigenlijk doet is als je op een, een pagina komt met een flashfilmpje. Uh, kun je die gewoon afspelen. En dat gaat dan via de service van Skyfire. Dus je, je komt op een pagina met video. En uh, Skyfire ziet dat. Die stuurt de video door naar een service. Die zet het om voor jouw uh, apparaat en formaat. En die stuurt het dan terug naar jouw apparaat. Dus okay. je kan... Eigenlijk nee, precies zoals op. uh, Opera Mini ook werkt. Uh, die, uh, ja. Maar die doet die. dan weer geen Flash, als ik het goed begrijp. Nee, die uh, doet als het goed is uh, webpagina's. Precies, die doet de hele webpagina's. Ja, dat klopt. En Flash uh, Skyfire zet dus eigenlijk de video van jou om. Oké, okay, dat is op zich nou, wel lekker actueel natuurlijk, omdat uh, ja. Adobe van de week heeft aangekondigd... Uh, uh, dat ze zelf zo'n soort dienst ook gaan, uh, gaan bieden. Maar dan moeten de, de media-aanbieders gebruik maken van de nieuwe versie van de media-server van Adobe. Ja. Yeah. Of Adobe, weet ik hoe je dat uitspreekt. En dan, uh, dan hebben we iets soortgelijks. Maar tot die tijd kunnen mensen de Skyfire gebruiken. Dat klopt. Uh, die is uh, beschikbaar voor de iPads. En als je een Android-tablet hebt die, niet helemaal, uh, die geen flash heeft, heeft of zo, daar heb ik ook wel eens gevaren van gehoord. Is die ook voor de Androids? Hij okay. staat in de Android Market. Je kan hem uh, gratis downloaden. Maar als je dan video's wil kijken, moet je een videolicentie kopen. En die kost 267. Oké, okay, dus voor zeg maar een kleine 3 euro, dan uh, heb je de mogelijkheid om in ieder geval die dingen te gaan kijken. Uh, ja. voor, voor welke sites heb jij het nodig? Want ik kom het niet heel vaak meer tegen. Flash video's. Want YouTube is al omgebouwd. Vimeo is ja, omgebouwd. Ik kom het eigenlijk zelf alleen nog maar tegen op uh, bijvoorbeeld Bloomberg of. Uh, uh, yeah. is, uh, Wall Street Journal en zo. Die hebben nog wel rare flashfilmpjes. Dat klopt. En waar, waar, waar gebruik jij het voor? Vooral voor Dumpert. Ja, ah, Dumpert. Die, maar die hebben ook ja. een app, toch? Is dat zo? Ja. Oh. Is het bijna altijd een app? Nou ja, dan weet ik iets meer <laughs> dan jij. Uh, <laughs> uh, nou ja, Dumpert is natuurlijk een Nederlands site. En dan is misschien wel een klein yeah. leuk bruggetje naar uh, iets wat ik ook graag wil pluggen in deze podcast. Dat is appevent.com. Uh, op appevent.com. Uh, die doen zeg maar een, een actie iedere maand of na nou, één keer in de zoveel tijd doen ze dan een hele maand lang, geven ze gratis apps weg. En die apps die zijn uh, van Nederlands bodem zeg maar. Dus die zijn ontwikkeld door de Nederlandse en Belgische volgens mij ontwikkelaars. Klopt dat? Dat klopt. Ja dat klopt. En het is nu september en we zijn er dus lekker op tijd mee zeg maar. Maar ze zijn dus ook in deze maand bezig en tot eind van deze maand is er iedere dag een app gratis te downloaden. Um, is dat vooral voor iOS of vooral voor Android? Het is vooral voor iOS okay. uh, bedoeld. Maar, okay. uh, en uh, ontwikkelaars kunnen zich daar aanmelden bij een uh, website als ze uh, een, een app gratis willen aanbieden. Een dag. En dat is vooral voor promotie. Ja, en dan, maar, uh, het is wel een hele leuke oh. manier natuurlijk om onder het Nederlands publiek uh, bekend te worden. Uh, dat klopt. Ik heb, ik, heb er, uh, ik heb er wel eens uh, leuke appjes vandaan gehad. Nou, is dat leuk als je er niet voor te betalen? <laughs> Oké, okay, nou goed, dat is dus nog de hele maand. Dus check het out op uh, appevent.com. En dan heb jij nog een game voor ons uh, deze week. Uh, ja, dat klopt. Dat is Asphalt 5, uh, Want die is uh, pas op de Android uitgekomen. Ik heb hem hij al op al mijn iPad. Op... Hij was al uh, heel lang op zijn iPad. Op de iPad. Ja, dan heb je jouw iPad. <laughs> <laughs> maar uh, hij is nu ook uh, voor een paar verschillende schermresoluties. Als ik het goed heb, is die te krijgen op de Android... Ook in Honeycomb, als het goed is. Oké, okay, hartstikke leuk zeg. Want uh, ik heb hem dus. Uh, ik, ik, ik speel dat spelletje. als, er komt volgens mij iemand online ergens op Skype. Um, <laughs> en mijn broertje heeft hem ook op zijn iPad. En dan, wij kunnen dus uh, mijn broertje in Sasheim en ik woon in Haarlem. En dan yeah. kunnen we gewoon uh, via het internet zeg maar, tegen elkaar racen. Ja, ja. Hoe zit dat? Kan, kan ik ook als jij op je Android tablet dat speelt, kan ik dat uh, ook tegen, tegen jou spelen? Zal, um, dat weet ik niet zeker. Het zal in principe wel moeten, omdat het via hun service gaat. Dus. Dat is wel leuk, want uh, het, het zou wel leuk zijn. Als iemand het weet, graag. <laughs> Ik zou Laat het even kijken of we het kunnen uitzoeken. <laughs> en dan, uh, ja. dan komt het waarschijnlijk wel goed. Maar die is dus voor alle tweede de, uh, platformen beschikbaar. Voor de grote platformen. Ja. Uh, en jij had het over een HD-update? Ja, dat klopt. Het is pas een HD-update geweest. Uh, dus dat is Zodat nu die... net zo mooi als op de, op de iPad, zeg maar. Ja, en gewoon in de, je hoeft niet uh, in de market op zoek te gaan naar een aparte HD-versie of zo. Want die is er gewoon niet. Er zit gewoon ingebakken in de gewone. Oké, okay, en uh, waarom is dit een toffe racepel dan een ander racepel? Niet voor speed of zo? Uh, weet ik eigenlijk niet. Het is gewoon een leuk racepel. Oké, is een leuk ja, Wat ik ervan ik weet het, is uh, dat, je, dat je van die power-ups kan, dat je extra hard kan. Uh, en het is, yeah. is niet. Uh, het is wel realistisch qua beeld, zeg maar, maar het is niet qua realistisch qua snelheden en dat soort dingen volgens mij, toch? Nee, dat klopt. En uh, niet for Speed vind ik eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde. Als je, als je twee niet for Speed hebt gespeeld, dan heb je zoiets van, wel, hm. ik heb het wel gezien. Oké. Okay. Nou, dan hebben we alweer twee ja. appjes gehad. Volgende week weer twee appjes, Nick? Is helemaal goed. Deze week de hele week naar school en dan de hele week uh, opletten of stiekem appjes spelen? Stiekem appjes spelen. Oké, okay, hou zo, Nick. <laughs> Oké. Okay. Tot volgende week. Hoi. Hoi. Zo, dat was het eerste app-segment. Vond je het ja, leuk? Ja, vond je het wat? Ja, vind ik het vind ik heel leuk om. Het uh... is een leuke, oh. jongen, leuke jongen, die Nick. Dat uh, gaat helemaal goed komen. Volgende week heeft hij weer twee apps voor ons. Uh, en hij houdt zijn ogen deze hele week open om te kijken van wat, uh, waar die volgende week over hebben. Zowel, uh, zowel hij als ik vond het natuurlijk ook weer spannend... zo'n eerste keer wat nieuws weer proberen. Uh, dit is natuurlijk voor ons alweer de derde podcast... dus eigenlijk zijn we natuurlijk gewoon professionals nu. Maar zo, ja... ja. ja. ja dat, uh, dat was ik al maar de eerste. Oh ja, ja. Ik voel me echt heel groot nou. Ja, precies. Dus uh, zo gaan die dingen. Um, maar qua apps, de, doe jij dat, download jij veel apps zo in de week? Uh, nou, eigenlijk de laatste tijd wat minder... omdat ik het voor mijn gevoel... Om, uh, uh, het meestal wat ik nodig heb, uh, ik ben ook heel erg gestopt of verminderd in het gebruik van games of het kopen en downloaden van nieuwe games. Uh, ik ben erachter gekomen dat uh, ik die dingen eigenlijk twee dagen speel en dan vergeet ik ze. En dan uh, heb je weer twee euro of een euro uitgegeven aan iets wat je eigenlijk niet eens zo heel erg leuk vindt. Dat soort hele idee van apps. Ja, en, maar dat is misschien ook niet het juiste voorbeeld dat ik geef, want die 99 cent dingetjes, daar koop ik toch nog wel, ik denk drie, vier, vijf, zes appjes per week of zo. Maar uh, ik kocht bijvoorbeeld ook uh, uh, FIFA en, uh, oh, en schietspellen en zo. En dan kocht ik dat voor 8 euro en dan de dag daarna of zo, dan kijk je op iPad Club. En dan is het Halloween of een of andere feestdag ergens in de wereld. En dan wordt die handel allemaal voor een paar cent weggegeven. Dus mijn tactiek is nu, of mijn idee is nu, van goh, uh, ik kijk sowieso graag op dat soort sites. Als ik dat soort dingen nou ook eens voor mijn ogen open hou, mm -hmm. dan uh, uh, kan ik dat soort dingen wat goedkoper. Of zelfs soms gratis uh, aanschaffen. En natuurlijk, wat we net in het app-segment hebben gehad, ik wil het nog wel een keer pluggen. Uh, app-event.com, deze hele maand uh, iedere dag een gratis app van een Nederlands bodem, of Nederlands bodem, hoe noem je dat eigenlijk? Weinig goed. Ja. Oh, nou ja, dan zeg ik het gewoon twee keer, app-event.com. Dus uh, check it out. Um, hey, ik heb hier nog iets in het paars staan in de Google Doc. Ik weet niet hoe lang we al bezig zijn, volgens mij een klein half uurtje. Dus uh, volgens mij hebben we wel even tijd om dit te, inderdaad tussen te voegen. Uh, ik heb op mijn site een ...post staan met drie filmpjes... ...van kleurige e-ink technieken. Schermen. En ik ben er fan van. dus uh, En ik wil graag jou eens vragen... Van, goh, ...hoe kijk jij tegen dit soort ontwikkelingen aan? Nou, laat ik vooropstellen... Dat, dat, ...dat ik er alleen maar positief naar, naar tegenaan kijk. Uh, um, er zijn meerdere displays in ontwikkeling. Ik, heb ook, uh, ik zie dat de laatste maanden... ...steeds meer filmpjes en nieuwsjes over voorbij komen... ...van e-ink... Uh, en allemaal andere fabrikanten die druk bezig zijn om, om een display zo goed mogelijk te laten functioneren in zonlicht, eh, om het contrast te verhogen, maar dat het ook eh, goed is om films te kijken en tegelijkertijd om, om e-books te lezen, dus, natuurlijk is dat een goede ontwikkeling. Maar het enige wat, ik, wat mij nou nog eh, tegenhoudt, of wat mij dwars zit, om het maar even eh, uit, zo uit te drukken, is dat eh, er nog geen echte combinatie is tussen een, een tablet display en een e-reader display. Kijk, een, E-reader display je moet een display hebben. wat, wat gewoon een, uh, een goed contrast heeft. wat. Uh, niet glanzend is, maar mat is. om goed te kunnen lezen. Uh, uh, maar kan je, kun jij misschien beter uitleggen. dat je echt een. een e reader fan bent. ook met je Kindle, vooral? Mm -hmm. en, uh, een tablet is, is iets wat. Een, een multimedia apparaat is. dus daar moet je goed films op kunnen kijken. Uh, daar moeten games op gespeeld kunnen worden. daar moet op gebrouwd kunnen worden. met realistische kleuren. levendige kleuren. hoge contrasten. dat zijn voor mij nu nog twee echte verschillende werelden. die uiteindelijk wel in één display moeten komen. Want is het niet fijner als jij gewoon op je iPad... op een zelfde comfortabele manier e-books kan lezen... in plaats van twee apparaten nodig te hebben? Ja, doe want. Dat wil ik heel erg graag. Uh, dit is ongeveer een jaar geleden of zo... was toen op uh, zo'n zo gerucht of een patent van Apple... Uh, dat ze een hybride scherm zouden... Uh, ja, daar hebben ze een patent op. Dus uh, misschien gaan ze dat maken. Zijn ze dat aan het maken of komt het er niet? Want ze hebben op een heleboel dingen... patenten die ook niet komen... Uh, en dat was dan inderdaad een e-ink laag over een LCD-scherm. Dus dan uh, heb je op papier natuurlijk veel eerder de combinatie zoals jij hem zoekt. Oh. De filmpjes die nu in, uh, op projectcafé.co staan over de, uh, over de schermen, dat zijn echt kleurige e-ink schermen. Dat is dus niet met een LCD. En het grootste verschil daartussen is natuurlijk dat... Dat zijn uh, reflectieve schermen. Dus die hebben geen licht dat vanaf de achterkant komt. Hè, zoals een LCD-scherm of een LED-scherm of een AMOLED-scherm. Wat voor scherm dan ook zo'n beetje. Maar dit is, zijn schermen die het zonlicht reflecteren. Of het licht reflecteren op je, uh, op je tablet. En dat betekent dus dat iedere pixel uit een klein spiegeltje bestaat. Ja. En nou ja, met allerlei ingewikkelde constructies daarboven uh, kunnen ze dus... Uh, ...papier naderen, en papier is denk ik niet het juiste woord meer voor dit soort schermen... Uh, ...kunnen ze glossy magazines benaderen op het moment. En uh, er zijn drie technieken. De e-ink de e triton, dat is volgens mij, zoals ik het zie, is dat degene met de langzaamste refresh rate... ...dat is eigenlijk gewoon echt een kleurige kindel. Dus daar ben ik het minste enthousiast over. Dan hebben we Liquor Vista, dat is op dit moment van Samsung... ...maar dat is een Nederlands bedrijf, dat is overgenomen door Samsung... Die hebben een, een filmpje staan. Maar het mooiste scherm volgens mij op dit moment. Is, uh, heeft de naam Mirasol. Um, daar was ik best wel van onder de indruk. Zoals ik dat zie. Um, en dat lijkt me inderdaad heel fijn. Uh, ik koop sowieso de eerste tablet. Uh, 7 inch, 8 inch, maximaal, ja, 9 inch zeg maar, 8,9 maximaal. Ik, ik hoef geen 10 inch uh, e-reader. Maar zo'n zo ding. Dat lijkt me wel wat, want hoewel ik heel blij ben met mijn iPad, waar ik allemaal mooie apps op heb, FIFA, wat allemaal hartstikke mooi eruit ziet, wat ik nooit speel en 8 euro kost, kom ik er wel achter dat het belangrijkste van mijn tablet is, is het openen van mijn e-mail en het lezen van artikelen op andere websites. En dat is tekst. Dus uiteindelijk zou dat minder, uh, minder belasting voor mijn ogen zijn. En ik denk dat dat... Uh, dat dat sowieso goed is. En ik denk dat, dat dat wel fijn is, want ik vind het ook wel lekker om... Uh, ik heb mijn kinder heel vaak uh, in mijn kontzak, zi kontzak zitten, zeg maar, als ik de hond uit ga laten. En dan ga ik even op een bankje zitten en dan lees ik eventjes wat artikelen. Want ik laat iedere morgen de dingen die ik via Instapaper de dag ervoor heb aangevinkt, zeg maar, uh, geboekmarkt heb, die worden in de ochtend naar mijn, mijn kinder toegemaild. En dan bij, het, uh, bij de hond uitlaten, dan heb ik eventjes de tijd... Uh, mocht ik er gaan zitten en mocht ik hem bij me hebben... dat is natuurlijk niet lang niet altijd zo... dan kan ik even lekker lezen... en dat kan echt niet op mijn iPad buiten... en je staat een beetje verlul met zo'n groot ding op je schoot... En, en het is gewoon niet goed zichtbaar... dus dan heb je zo'n groot ding... Zou je, zou je willen dat het ooit één apparaat wordt... of vind je het goed dat het gescheiden blijft? Nou, dat ik... Dat twee aparte functies zijn... hele aparte uh, momenten dat je zo'n apparaat gebruikt. Nou, nou ja, goed... Uh, kijk, uh, ik denk dat dat wel op een gegeven moment... net zoals... Ik, uh, uh, Point-and-shoot camera's, zeg maar, nu een beetje, een beetje doodgaan omdat het allemaal in smartphones terecht aan te komen is en ook mm. tegenwoordig geen best wel acceptabele kwaliteit, uh, zie ik zoiets ook wel bij elkaar in elkaar verdwijnen, zeg maar. Dus dat mag voor mij wel, uh, of mag natuurlijk, mag het voor mij, maar dat zie ik inderdaad wel gebeuren. Uh, een echt goede integratie dat je, zeg maar, een, een net zo goede Kindle hebt nu en een net zo goede iPad hebt nu, dat, dat duurt nog wel een anderhalf jaar, zeg maar, voordat dat uh, misschien wel twee jaar dat dat samen uh, 1 plus 1 is 2 of 3, zeg maar. Dat, dat duurt nog wel eventjes. Ik denk dat het nu nog gewoon een samenvoegsel... maar of het elkaar echt, echt heel veel beter maakt... in de eerste twee versies van dit soort apparaten... Ah, ja, dat je zal, over, je zal ergens wel in moeten leveren, denk ik. Ja, absoluut, absoluut. Dus dat zou kunnen zijn in, in, in uh, refresh snelheid of misschien in, uh, in uh, de, de manier filmpjes en zo. Heel veel mensen hebben het altijd over films kijken op de iPad. Ik doe dat eigenlijk... Uh, Weinig en als ik uh, de, de verreweg het meeste filmpjes die ik op mijn iPad kijk, zijn YouTube filmpjes en zo. Nou ja, goed, dat is een paar minuten. Dat vind ik ook niet zo heel erg als dat iets minder de kwaliteit zou zijn. Aan de andere kant, ze zullen er hard aan werken hoor, om dat, uh, om dat mooi vergelijkbaar te maken. En het is misschien ook heel. Is, misschien is Amazon de eerste die het gaat, uh, gaat proberen te realiseren met de 10 inch Tablet. Ja, ik heb er volgens mij van de week over geschreven of uh, met iemand anders had ik erover dat uh, ik. Uh, ik denk dat het dus niet met de 10-inch tablet komt. Ik denk dat uh, de, die tweede tablet die we van Amazon gaan zien... een AMOLED of een LCD, weet ik veel, uh, scherm uh, gaat hebben. Uh, omdat ze dan waarschijnlijk dus echt een tablet gaan... Uh, waar we het vorige week over hadden. Hè? Dat, dat ding moet meer op een tablet gaan lijken... in plaats van een high-end e-reader. Maar ik denk wel dat je, dat je zomaar eens uh, zou kunnen zien... dat je ongeveer tegelijkertijd met die 10-inch tablet... ook de tweede 7-inch uh, gaat zien... ...en dat we dan wel een scherm zien uh, van Mirasol erin... ...of misschien van een van de andere twee uh, kanshebbers... ...maar dat je dus uh, zo'n hybride scherm gaat zien... Uh, ...op het formaat dat ook het meeste op een e-reader lijkt nu... ...dus in 7e... Ja, Amazon inch. Moet, toch wel een beetje, um, moet dan wel zeker van zijn zaak zijn... ...want Amazon verhuurt natuurlijk alles zelf... Uh, ...daar heb ik het ook al een keer over gehad... ...dat ze hun eigen uh, muziekfilm uh, mm -hmm. app, store, noem maar op hebben... Um, en uh, wil jij films verhuren, dan moet je geen display hebben waar, waar films er ruk op uitzien. En andersom waar je wel fatsoenlijk e-books op kunt lezen. Dus, uh, maar is dat geen nadeel dan van de eerste versie, de 7 inch of zo? Ja, maar dat is eigenlijk met alles zo, toch? Ja, maar Amazon heeft toch wel een flinke nadruk op haar eigen stores gelegd. En vooral ook op de e-book store. Ja, maar, maar ik denk dat het een half jaar duurt hè, voordat uh, die 10 inch komt. Dus uh, in zoverre denk ik dat dat... Uh... Het is wel je eerste indruk die je maakt als Amazon zijn, en kijk je zet een 7 inch uh, tablet of e-reader op de markt en uh, dat is je eerste echte uh, ding wat je realiseert in de tabletmarkt en als dat al dan tegenvalt voor of mensen die apps en films willen uh, bekijken en spelen, of voor mensen die e-books willen lezen. Ja, maar het wil niet zeggen dat het helemaal niet kan op zo'n zo hybride scherm, die Mirasol schermen die kunnen wel films afspelen. Ja, maar er zit nog geen Mirasol-scherm in, in, in de eerste 7-inch amazon -tub. Oh, nee, nee, dat klopt. Maar kijk, dat is ook het gerucht dat ze dat wel wouden... Mm -hmm. ...maar dat het gewoon nog niet klaar was. Ja, en dan kan je nog een, een jaar of een half jaar gaan wachten. Ik denk dat het afhankelijk is uh, uh, van de mogelijkheden die er zijn... ...en op een gegeven moment dat ze gekozen hebben van... ...goh, laten we het nou toch maar voor dit uh, vakantieseizoen gaan beginnen... ...omdat dat ding niet alleen... Uh, uh, als voordeel heeft dat ze dan eindelijk een, een, een tablet hebben. Nee, het is dus een, een, een raampje in een winkel, hè, waar we het al zo vaak over ja. hebben gehad. Dus in zoverre, dat zo'n dat zo ding zou zich wel terugverdienen. En misschien uh, is die 10-inch uh, lancering niet tegelijkertijd met ook een e-reader zeg maar e versie van de tablet, van 7-inch, misschien duurt dat het nog wel is dat ook nog één generatie verder. Uh, ik denk dat als we iemand als eerste zullen zien met dit soort apparaten, in, op grote schaal is het Amazon. Maar aan het eind van dit jaar schijnen de eerste tablets via uitgevers, of in ieder geval niet tablets dan, maar gekleurde e-readers via uitgevers, zeg maar, al uh, verwacht te worden. Dus ik denk dat we in februari of zo wel uh, op een gegeven moment ook een, een, een tablet gaan, gaan zien die zich daarop probeert te onderscheiden. Dat nou, okay. is spannend, dus uh, ik ik, ik uh, ik, ik heb een goede hoop op. Ik zou graag willen. Ik, uh, ik zeg elke keer van, uh, Als ik mijn laptop mag houden... En ik moet mijn iPad of mijn Kindle opgeven... Dan geef ik liever mijn iPad op. Ik kan goed internetten en zo... En e-mailen op mijn, uh, op, op mijn, op mijn MacBook. Maar mijn boeken lezen en zo... Ik vind het zo lekker dat je ook niet meer pagina's hoeft om te slaan. Dus dat je van positie moet verwisselen en zo. En je kan lekker buiten en... Uh, Um, ja, ik ben, echt, ik ben een enorme fan van, uh, van mijn Kindle. En niet alleen voor boeken, maar ik luister ook Audible bijvoorbeeld of uh, artikelen waar ik het over had. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat is mijn uh, Door jou uh, word ik misschien wel, ge hoe noem je dat, een uh, beetje warm gemaakt voor de irrile. -re ik ben daar nooit zo fan van geweest en ik, ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik er nooit echt één lange man heb gehad. Er ligt er hier nu gewoon eentje nog helemaal vol in het uh, in bubbeltjes rap, zeg maar. Uh, me. Die is nog niet uitgepakt. Dit is de zevende Kindle die ik besteld heb. Want echt, mijn buurvrouw heeft er eentje via mij. Mijn moeder, mijn broertje, zijn vriendinnetje, mijn tantes. Uh, weet je, echt, echt heel veel uh, vrienden ben je vroeger. affiliate van Amazon? Nou, ik heb wel een affiliate link, maar ik vergeet dat altijd, weet je wel. Want ik bestel die dingen bij simplyelectronics.net. En daar heb ik dus weer geen link. Dus ja, dan vergeet ik het weer. En dan denk ik, van, ah ja, lekker belangrijk... Uh... Die, die, die paar euro die je daarmee kan verdienen. Zeven keer drie euro is nog steeds niet echt heel erg de moeite waard. Twintig euro. Oh, zo. Ik heb er een paar e-books van bestellen. Ja, ja, zo is dat. Uh, maar dat is een dure hobby. Ja, ik heb zo'n... Uh, uh, wat is een e-book gemiddeld bij jou? Ja, tussen de vier en negen dollar of zo. Oké. Okay. Maar wat ik zeg, ik gebruik eigenlijk uh, op het moment vaak voor artikelen en audible. En dat heb ik zo'n... Platinum-account, volgens mij kost dat 19 dollar zo per maand. En dan kan je twee luisterboeken downloaden. Okay. En dan word je voorgelezen. <laughs> ik zie jou al in Bob Battling. Ah, ik gebruik het tijdens afwassen, autorijden, uh, uh, soms ook wel uh, gewoon uh, op mobiel en dan uh, tijdens hond uitlaten, oordopjes zin. En dat is hartstikke leuk. Er zijn, uh, zijn hartstikke leuke boeken tussen. Uh, ik heb uh, bijvoorbeeld Game of Thrones heb ik geluisterd, terwijl ik het ook al gelezen had. Uh, wat verschillende uh, Da Vinci code-achtige boeken, weet je wel uh, ja Stephen Barry en zo schrijven dat maar ook bijvoorbeeld Bossy Pants van Tina Fey heb, uh, Tina Fey is van 30 Rock ik denk dat je haar uh, mm. kent en die leest dan haar eigen boek voor en dat is een hartstikke leuk boek en vooral omdat zij het voorleest en dan uh, uh, is, de, is, dat, is dat erg leuk om, uh, om te gebruiken dus daar ben ik wel fan van maar andere podcasts die ik luister, die krijgen altijd betaald om over Audible te praten. Dus uh, ik denk dat ik gewoon, gewoon mijn klep maar ga houden. Want straks uh, kunnen we nooit meer wat verdienen. Want op, op een gegeven moment hebben we toch zeker 50 luisteraars. En dan uh, moeten we nee, natuurlijk. We, be we bellen ze straks gewoon op. Hey, we hebben jullie geplukt te betalen. Ja, precies. Uh, zeker 12 mensen horen het. Dus uh, <lacht> nee, dat komt wel goed. Hey, uh, de gekleurde schermen, dat uh, gaan we dus uh, zien. Hopelijk uh, eind van dit jaar. Um, ik zie dat we nog eigenlijk even moeten praten over de Galaxy Tab en het gezeur omtrent uh, de Apple versus Samsung, uh, noem het allemaal maar op. Ja, je zou er bijna moe van worden, hè? Nou, uh, ik ben er al een beetje moe van, eerlijk gezegd. Uh, ik ook. Daarom heb ik er ook nog maar weinig over bericht de laatste week. <laughs> um, het laatste wat ik erover gezegd heb, is dat natuurlijk de, die, die Tab 7.7 uh, verwijderd is van de IFA 2011 beurs. Door een uh, rechtszaak die Apple weer tegen Samsung had aangespannen. En dat dan uh, de Galaxy Tab weer verboden is in Duitsland. 10.1 en 7.7. En daar kwam jij nog eens overheen van de week. Ja, het, ja, sowieso is het niet weer verboden. Maar nog steeds verboden, zeg maar. En dat ja, komt precies. omdat het nog steeds een tijdelijke, uh, tijdelijk verbod is. Uh, Samsung heeft natuurlijk nog best wel mogelijkheden om naar een beroep te gaan. En zelfs nog iets van vier lijnen, zeg maar. Dus uh, we moeten nog drie keer moeten rechter nee zeggen. En dan komen ze dan pas bij een rechter die het echt gaat zeggen. Mm -hmm. Dus uh, dat soort dingen, ja, dat is altijd een beetje lastig uh, uh, om het verboden te noemen, vind ik. Maar wat vooral interessant is, dat het verbod geldt voor Samsung Duitsland en niet voor MediaMarkt Duitsland en niet voor een andere retailer in Duitsland. Dus Samsung Duitsland mag die dingen niet meer adverteren in Duitsland onder hun naam, op die manier, zeg maar. En ze mogen ze niet verkopen. Maar dat wil niet zeggen dat uh, MediaMarkt zowel mag... Dat Mediamarkt ze niet mag kopen of verkopen. Sowieso mogen ze hun bestaande voorraad uh, verkopen. Maar daarnaast hebben ze dus ook nog de mogelijkheid, bijvoorbeeld om via Samsung Neder of uh, via Mediamarkt Nederland het over te nemen. Dit zit wel een juridisch risico aan, maar niet voor de retailers, maar voor Samsung. Dus Samsung zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: van goh, laten we dubbel zoveel tablets naar uh, uh, Oostenrijk sturen. Want daar hebben we ook altijd Duits geïnstalleerd, of drie keer zoveel tablets. En dat zit de Mediamarkt. Die, die denken: oh, we hebben te veel tablets besteld. Wat moeten we daarmee? Oh, in Duitsland willen ze ze wel hebben. Dus dan geeft Mediamarkt die onderling aan elkaar. En dat is, niet, dat is geen probleem. En als Samsung dan kan zeggen: van ja, dat wisten we niet dat ze dat gingen doen. dan kunnen, komen ze daarmee weg in principe. Het is natuurlijk anders dan dat ze dat heel opzichtig zouden doen, zeg maar. Dat ze bij uh, de, de dichtbijzijnde Duitse grens, uh, uh, mediamarkt in Nederland... dat ze daar op een gegeven moment 1500 pallets uh, <laughs> Galaxy Tabs neerzetten... met een briefje, met zo'n met, met zo mannetje met die een die duim van, van richting <laughs> Duitsland uh, bieden. Dus uh, het, het hangt natuurlijk wel een klein beetje af uh, van de manier waarop ze dat aanpakken. Uh, kijk, de kanttekeningen die daar natuurlijk bij gemaakt moeten worden is... Dat, of zijn dat een mediamarkt waarschijnlijk niet zomaar hun relatie met een Apple op het spel wil zetten, want ik neem toch aan dat zij ook redelijk wat van die apparaten verkopen, dus dat is een belangrijke... Uh, ah, ik begreep uit, jou, uit jouw artikel dat het meer, an meer andersom was, dat Apple de relatie met de retailer niet op het spel wil zetten. Dat is de dat andere kant weer, dus... Uh, maar het ja, is ja, want daar dacht ik over, uh, van, van ja, wat zal Apple, da Apple dat nou een worst wezen? Uh, iedereen wil die dingen verkopen, als mediamarkt ze niet verkoopt, dan... dan uh, is het hun probleem en dan maken zij uh, daar behoorlijk wat verlies mee? Ja, en ik denk dat dat voor een, voor een hoop uh, retailers vast wel zal gelden. Maar als we het over dingen in de orde van grootte als Mediamarkt hebben. Het zit niet alleen in Nederland hè, of in Duitsland Mediamarkt. Het is gewoon nee, echt nee. Een, een grote speler. Ja, dat, dat soort mensen, uh, dat soort relaties op het spel zetten met zo'n grote partij. Ik denk dat dat. Uh, dat het een drempel is. Ik zeg niet, want Apple laat zich... Dat zeg ik ook in mijn stukje. Apple laat zich niet zo heel graag, uh, vaak tegenhouden... Door iets wat iemand anders vindt. Mm -hmm. um, maar van beide kanten geldt dus... Dat ik denk van dat de inkoopmanagers bij Mediamarkt denken... Oeh, is dat nou wel... Uh, de bedoeling. En is dat nou wel verstandig? Het hangt er een beetje van af... waar bijvoorbeeld de regionale manager zit... van de inkoop. Zit hij in Duitsland... dan zou hij heel erg het gevoel hebben van... oh, dit is een, uh, een verboden apparaat... bij ons. Hè? Dat mogen wij niet... Uh, uh, niet verkopen. Maar in België... of in Nederland mogen die dingen wel verkocht worden. En dan voelt zo'n inkoopmanager van de... van de mediamarkt, die voelt zich ook... gerechtig om die dingen te bestellen. Want de IMC... ons Nederlands rechter heeft ook gezegd van jongens... Uh, dingen mogen gewoon verkocht worden hoor. Apple moet niet Dus... He? Het maar is een verschil. Kijk, uh, kijkt elke mediemarkt zelf naar hun inkopen. Dus dat, dat gaat niet uh, regionaal uh, wat dat betreft. Dat is natuurlijk wel iets gecentraliseerd, maar het zijn in principe allemaal onafhankelijke ondernemingen. Ja, maar zo zover ik het begrepen heb, is er natuurlijk wel een. Um, zoals ik het begrepen heb hoor, zijn er wel uh, inkoopafspraken die ze onderling maken. En dan moet je, moet je het volgens mij zo zien dat je ergens een heel grote mediamarkt heb <gif> dat niet bestaat maar hey, op papier zeg maar waar de andere mediamarkts hun spullen van kopen en dat is dus uh, met de marges die door mediamarkt gezamenlijk zijn afgesproken, uh, als ik het goed begrijp hoor. Ja, oké. Okay, nou, Zoals McDonald's zeg maar. McDonald's, dat zijn ook franchises, maar die verkopen wel hun spulletjes bij de McDonald's uiteindelijk weer. Mm -hmm. Dus die laag McDonald's daarboven ja, is denk ik... Ja, maar ik heb ja, ik heb zelf uh, daar redelijk wat inzicht in gekregen toen ik bij de Mediamarkt werkte. Oké. Okay. Um, um, dat ze ook niet allemaal dezelfde producten hoeven te verkopen. Dus het is niet allemaal dat het bij Mediamarkt zelf vandaan komt. Uh, Mediamarkt waar ik werkte haalde ook spullen bij uh, een hele andere groothandel... of bij een, een merk wat, waar de andere Mediamarkt niks mee te maken hadden. Dus Aha. Hoeft, Kijk, als een Mediamarkt in, uh, in Zuid-Duitsland denkt... Uh, ik kan bij onze buren in Oostenrijk... Uh, een paar van die dingen bestellen, dan zullen ze dat ook doen. Dat hoeft niet via een gecentraliseerde uh, organisatie te gaan. Oh, dat wist ik niet. Nou, ja, dat, is, dat, dat biedt mogelijkheden. En, uh... Maar kortom, het is inderdaad, het, het is inderdaad mogelijk dat, uh, dat zij die gaan verkopen. En, en ik zie met Mediamarkt ook wel een beetje als Apple. Uh, oh, het is natuurlijk niet te vergelijken, maar Mediamarkt heeft ook altijd een grote bek... en doet ook gewoon wat ze zin in heeft. In, in reclame, uitingen en... en uh, en, en noem maar op, uh, mediamarkt voelt zichzelf ook heel groot. Ik kan me nog herinneren, in Eindhoven uh, hebben zij uh, de hele gevel. En die is echt, nou ja, wat is het, 50 meter hoog en uh, 20 meter breed, volgeplakt met zes grote knipperende reclameborden die s'avonds rood licht uh, uitstuurden de stad in, waar iedereen op tegen was. En ze hadden ze iets van, wij zijn mediamarkt, wij doen dat. En schijt aan iedereen. En zo voelt mediamarkt zich, zich in Europa wel een beetje, denk ik. Zoals zij, dat, dat op de een of andere manier uh, een... een uh, een, manier, een manier vinden om dat te doen, gaan ze dat zeker doen, denk ik. Oké, okay, nou ja, kijk, en er zijn natuurlijk ook nog andere partijen dan de mediummarkt. Ik ja. heb dat als voorbeeld gebruikt. Maar goed, uh, uh, in zoverre is dat dus in ieder geval iets om te beseffen dat het verbod voor Samsung Duitsland geldt en niet voor alle retailers in Duitsland. Het schijnt overigens niet zo heel erg moeilijk te zijn voor Apple om dat verbod wel te gaan uitbreiden tot retailers in Duitsland. En dat is waarschijnlijk weer afhankelijk van... Uh, het aantal retailers dat toch die, die, die Samsung Galaxy Tab gaat verkopen. En misschien is het, uh, wat je zegt, uh, uh, uh, wel iets dat Apple denkt van... nou, oh, weet je wat, als we het nu nog niet verbieden... dus even kijken wie aan onze kant staat. Ja. <laughs> Ik bedoel, het uh, uh, zou zomaar kunnen hoor. Steve Jobs kan wel weg zijn nu aan, aan het roer. Maar Apple heeft wel meer van dat soort uh, grapjes gehad, zeg maar. Om het uh, um, maar een grapje te noemen. Mm -hmm. uh, en overigens is vandaag uh, volgens mij vandaag bekend geworden dat... Uh, uh, Samsung Apple heeft aangeklaagd en dit keer in Frankrijk dus zo'n beetje de hele wereld uh, uh, zijn ze nu met elkaar in oorlog ik ga maar eens een keer zo mijn riskbord naar buiten slepen en dan kies ik een kleurtje voor Apple en dan kies ik een kleurtje voor Samsung en dan ga ik die poppetjes neerzetten en dan ga ik het zo even bijhouden want uh, dat is echt, die hebben echt in iedere op ieder continent hebben die uh, hebben die mod met elkaar op het moment ja, ik denk dat ze zoiets hebben van waar het mogelijk is, uh, gaan we met elkaar uh, in gevecht. Ja, goed, uh, laten we het daar bouwen. Ik hoop dat het op een gegeven moment gewoon een keertje klaar is, uh, gedonder. Uh, klaar inderdaad. Even kijken, wat staat er nog meer? Ah, we hebben, alsof we het niet genoeg over Apple hebben. Uh, Apple heeft uh, natuurlijk altijd een beetje een... Uh, roetje dood gehad aan Flash. Uh, die was uh, te arbeidsintensief of resourcesintensief En dat is dus nooit verschenen op een uh, iOS device. En uh, nu staat overal op het internet van oh, oh, oh, uh, Adobe die uh, geeft op, die zegt unkel, hè, van uh, laten wij gaan toch een mogelijkheid bieden. Wij brengen Flash naar, de, naar iOS. En het is dan weer geen Flash. En jij kan dat beter uitleggen denk ik. Nou, dit is inderdaad geen, geen flash-ondersteuning uh, wat je dan in één keer op je iPad of je iPhone of je iPod krijgt. Het is uh, een, een aparte manier uh, die bij de content publishers uh, uh, ligt. Die kunnen van Adobe een, een speciale mediaserver aanschaffen die um, flash-bestanden, zoals, zoals je eigenlijk op websites ziet, omzet in een speciale stream... Die je wel kunt kijken in je browser van je iPod, je iPhone en je iPad. Dus het is niet dat je in één keer flashbestanden kunt zien, maar het is een server die flashbestanden omzet zodat je ze kunt zien. En dat is om het wat makkelijker te maken voor de, voor de uh, content publishers op het internet. Dus je hoeft er zelf geen aanpassingen voor te doen, het is alleen een investering van een website als uh, nu.nl, al zouden ze, uh, zouden ze flash gebruiken om. ...jou dat te tonen in je browser. Ja, want Nick uh, die had natuurlijk in het app-segment iets over Skyfire... ...en die doet in principe eigenlijk al... Uh, ...zonder tussenkomst van de content provider zelf... Uh, ...bouwen ze die Flash-filmpjes uh, om naar een, uh, een HTML-stream. Uh, okay. En eigenlijk is dat dus een, uh, een in-house-oplossing nu van, van Adobe... Uh, ...die dus voor uh, inderdaad Flash-content-providers... ...dus Bloomberg, uh, die ik net al in het segment noemde... en uh, Wall Street Journal, die hebben best wel leuke filmpjes namelijk. Uh, ook op het op, op gebied van start-ups en dat soort dingen. Alleen, dat is altijd in Flash, dus dat kan ik dus niet op, op mobiele apparaten kijken. Uh, ook niet op Android hoor, want dan loopt het net zo hard vast. Um, ja, dat, dat is ook een van de voordelen van, van uh, dat nieuwe systeem van Adobe, zeggen ze. Dat het ook op andere apparaten, Flash, minder resource uh, intensief is. En dat het vloeiender moet gaan verlopen allemaal. Ja, dat is, maar dat is eigenlijk ook mijn enige kritiek, want uh, ik ben wel voor de, een oplossing... Uh, want ik kan me voorstellen dat grote content providers... inderdaad niet meer voorbij konden gaan aan het iOS-volk, zeg maar. Je, je, je, je kan zeggen van, ja jongens, uh, Apple die zet er geen flesje op. Uiteindelijk zegt het consument van, jongen, dat is niet mijn probleem. Maar op andere sites kan ik toch ook filmpjes kijken. Dat ligt aan jou, hoor, dat je geen filmpjes uh, biedt op, uh, uh, op je website... voor, voor, mijn, uh, voor mijn iPad. Dat, uh, dat ligt aan jullie en niet aan, mijn, niet aan mijn apparaat, want ergens anders kan het ook... En ja, dit, dat is natuurlijk zo'n interessante groep geworden, dat het nu uh, Adobe waarschijnlijk een beetje gedwongen is door zijn klanten van Goh, kom eens met een oplossing. Mijn enige, uh, ja, zeg je dat, kritiek is van ik heb liever dat ze ook op gewoon, dat ik kan instellen. Ik wil in Safari ook die, uh, die stream zien op mijn, op mijn MacBook of ik wil mijn Firefox ook. Uh, ik, ik wil, het liefst zou ik gewoon zonder Flash willen. ze. Als mijn blower begint te blazen van mijn MacBook... en ik ga kijken bij uh, activiteitenweergave... is het 9 van de 10 keer flash dat verantwoordelijk is... Uh, voor, het, uh, voor het blazen van, uh, van mijn MacBook. En dan wil niet eens zeggen dat ik een filmpje aan het kijken ben... Of, op dat moment of zo. Dat blijft soms een beetje in de achtergrond uh, heen en weer gaan. En uh, nee, ik ben er niet kapot van. Nee, ik ook niet. ik heb er zelf ook altijd last van. Voor mij hoeft geen flash. Nou ja, goed. Daar komt natuurlijk HTML5 in de picture. Hè? Ja, dus... Uh, heeft de toekomst. Dus eigenlijk hoop ik dat voordat het echt dus uh, op, de, uh, op de markt gaat komen, want het is volgens mij aangekondigd, nog niet helemaal beschikbaar, uh, dat ze nog de keuze maken om standaard op uh, <laughs> niet fles te zetten. Maar ja, uh, ik moet al lachen om mezelf, want dat is natuurlijk Adobe, dus uh, dat gaat niet gebeuren. Maar goed, uh, we zullen het zien. Uh, we S hebben nog een paar updates uh, te doorlopen en dan zijn we weer bijna aan het eind van deze podcast, van deze week. Uh, we hebben het natuurlijk al in uh, zowel uh, aflevering 1 als, als 2 hebben we het gehad over Facebook en over Facebook Music en de combinatie met Microsoft ervan. Mm. Um, er zijn een paar kleine nieuwtjes te melden, of in ieder geval de geruchten, hoe je het wil noemen. Um, een van de belangrijke functies schijnt te gaan zijn dat als je je nummer geluisterd hebt, wordt die automatisch op je wall gepost. Van uh, Martijn heeft naar uh, Shakira geluisterd. Volgens mij moet je het uit kunnen zetten. Want als jij uh, naar Shakira luistert en je wil dat niet dat ik dat weet. Misschien is het dan handig om uit te zetten. Dat kan ongetwijfeld. Want Facebook is natuurlijk ook uh, de laatste twee maanden aardig uh, op privacy uh, gaan inzetten. Omdat ze natuurlijk een beetje de uh, morele strijd met Google Plus willen blijven aangaan. Zeg maar dat niet iedereen alleen maar daarom wegloopt. Mm -hmm. En track unification. En dat is wel heel erg cool. Want ik weet niet of jij al weet wat dat betekent. Maar jij hebt bijvoorbeeld Spotify. Ja. En ik gebruik RDO om mijn muziek te, te, te luisteren. Het zijn alle twee diensten waar je een, een maandbedrag voor betaalt om, om, om nummertjes te kunnen luisteren. Maar als jij nou Shakira luistert, en dat heb je natuurlijk geluisterd via jouw uh, streamingdienst Spotify, kan ik er wel gewoon op klikken en dan open ik die gewoon in RDO in of in MOG of in een andere uh, audiospeler. En dat is natuurlijk hartstikke handig, want dan hoef je uh, niet dezelfde diensten te hebben om met elkaar op die manier dus wel een soort sociale muziekervaring te krijgen. En dat is, uh, is hartstikke leuk. Zie je dat zitten? Sociale muziekervaring? Ja, nou, ik vind turntable.fm, jongen. Dat is zo tof. <güls> ja. Ken je dat? Nou, ik heb er zo nu en dan eens uh, iets van gezien, maar leg het even uit. Turntable.fm is... Uh, is een site, uh, volgens mij hebben we daar geen... Ja, ik doe altijd alsof ik uit Amerika kom met mijn computer, maar dan volgens mij mag je niet meer komen uh, als Nederlander. Maar uh, ja, hoe noem je dat? Je bent een avatar, zeg maar. Je, komt, je kan een room joinen en dan ben je een poppetje. En dan zijn er vijf DJ-plekken DJ plekken beschikbaar. Maar waarschijnlijk zijn die dan al gevuld door andere mensen die uh, eerder in die room waren dan jij. En de mensen uh, kiezen dus de muziek die ze zelf willen om te gaan draaien als DJ. En iedereen in die room hoort die muziek... en die kan zeggen van dit is een tof nummer... of dit is een niet zo leuk nummer. En als die maar vaak genoeg niet leuk is... dan skipt die automatisch naar de volgende, de DJ. En zo zijn die mensen om de beurt elke keer aan... Uh, krijgen ze de kans om hun nummer te, uh, te, te laten horen. En dan heb je dus rooms die uh, heten Game Music of... Uh, je uh, disco 80's en je hebt uh, jazz en je hebt jazzy hip hop en hiphop en je hebt raw en weet ik veel. En dan kan je zo gaan luisteren en als je dan niet de DJ speelt, kan je hem dus gewoon in principe ergens aanzetten. En dan hoor je dus alle, elke keer liedjes die door iemand anders gekozen zijn doorgaans op basis van het liedje ervoor... En van het thema van de Room. En uh, dat vind ik wel leuk. Alleen het verveelt op een gegeven moment ook. Maar uh, ja joh, social music en social video. Dat, uh, dat zit er aan te komen. Zo gaan die dingen. En ik moet zeggen, het lijkt mij heel erg leuk. Uh, als, uh, als er voetbal op de tv is. Of in ieder geval zo'n groot, groot event. En mijn broertje heeft geen tijd om langs te komen. Of ik heb geen tijd om naar mijn broertje te rijden. Ik zou het wel leuk vinden als mijn broertje en ik voetbal samen kunnen kijken. Ja, ja, absoluut. We doen nu al gewoon de Skype aan, weet je wel. Dan uh, zijn we uh, even aan het lachen om een of andere beslissing van iets. Of uh, kijk, film kijken en zo, dat doen we niet op die manier. Maar voor sommige dingen is dat best wel eens leuk. Uh, uh, maar daar komen natuurlijk wel hele andere rechten bij kijken, hè, Van de uitzendinstanties, de... Noem maar op... Uh, ja, nee, maar ja, je ziet natuurlijk samen... met Google Hangout Video dat het eigenlijk al kan. En... Uh, het, het zou dus afhankelijk zijn van het, van het materiaal. En tot die tijd kan je natuurlijk gewoon altijd een Skype-verbinding met iemand openen. Hè? Als je de oh, dat live, is sowieso, live, live tv uh, kan je dat op die manier kan je dat ondervangen. Maar voor, voor herhalingen is dat natuurlijk wat lastiger. Wij kunnen niet nu samen een uitzending gemist gaan kijken. Dat, om dat tegelijk te krijgen, zeg maar. Dat wordt oh, nee, er heel nee, erg uh, ingewikkeld natuurlijk. Oké, okay, ja. nou ja, dat is dus uh, de update omtrent Facebook. Dan heb jij nog een update over de licenties van uh, Microsoft, of niet? Ja, nee, ja de, een nieuwe update is het eigenlijk niet. Dat is uh, van vorige van. Ja, het woensdag, hè? Vorige week is dat, is dat al geweest. Uh, dat Microsoft uh, weer een deal gesloten heeft, deze keer met Acer en View, uh, ViewSonic. Um, dat ze weer een aantal euro per Android en voor ViewSonic geldt dan ook uh, Chrome OS-apparaat uh, afdragen aan Microsoft voor bepaalde patenten waar ze gebruik van maken in de software. En uh, zo heeft Microsoft weer wat, ja, twee mooie deals binnen. Uh, naast deals die ze al had met onder andere Onkyo, uh, HTC. Ja, HTC, de grootste, hè? Denk ik. Ja, en uh, nou ja, dit is ook een, een naast alle patente rechtszaken die, die Apple uh, aanspant. Uh, is dit ook uh, een van de dingen waar Microsoft mee bezig is? Ja, maar dat is uh, meteen ook wat mij het meest opvalt. Bij Microsoft uh, wordt er heel vaak voor gekozen, uh, kennelijk. Want er zijn er nu al zeven of acht hè, die, die betalen aan Microsoft. Ja. Um, we, we kiezen ervoor uh, om uh, die paar euro te betalen. En met Apple lijkt elke keer die strijd aangegaan uh, te worden. Dus ik weet niet of dat het verschil is in de eis. Dat Apple zegt, van, wij willen gewoon niet dat jullie die spullen verkopen... omdat jullie uh, onze patenten overtreden. Of onze design. Dat is overigens echt een ander verhaal, hè, dat Duitsland design verhaal. <coughs> dus ik weet niet of dat het verschil in eisen is, of uh, een, een kwestie van gunnen, of... of ik, ik weet het niet, want het valt ik wel het op. Ik het wel heel hard, speelt gewoon. Uh, inderdaad, zo van uh, wij zijn de baas, dat geld hebben we niet nodig. Uh, je haalt gewoon je product van de markt. Ja, maar ja, aan de andere kant, je ziet ook dat het uiteindelijk gewoon een langslepend uh, rotverhaal wordt. En oh, het is absoluut niet de juiste manier naar mijn idee, maar dat is wel hoe ze het spelen, denk ik. Ja, ze verliezen toch een hoop sympathie, denk ik, op die manier, en... Uh... Microsoft die komt er op deze manier elke keer wel goed van af. En sterker nog, ik vind het wel stoer weet je wel dat je kan zeggen... dat Microsoft meer aan Android verdient dan aan uh, verkopen van Windows Mobile. Ja. Dat is toch wel weer grappig. Uh, op uh, projectcafé.co staat een lijstje trouwens ergens gezien een post. Uh, volgens mij zijn het ondertussen zeven of acht. En die zijn allemaal gelinkt, die namen, aan uh, uh, press releases van Microsoft... waar dat allemaal keurig in beschreven staat... Dus voor de mensen die het interessant ja, dus vinden... Om zo, zo, te weten. Zo, zo zijn er dus een beetje... Uh, nou ja, er zijn altijd per jaar... een paar miljoen uh, apparaten zijn die verkocht worden wereldwijd... waar er gewoon drie, vier, vijf dollar naar Microsoft gaat. Dat is gewoon mooi, mooi meegenomen. Ja, hartstikke goed. Hey, voordat we naar onze voorspellingen gaan... En, uh, en het echt een eind aan deze podcast maken... Uh, wil ik graag nog eventjes... Um, uh, jouw deal met uh, Sony pluggen. Uh, ja, op de dus... website uh, kun je bij mij... Uh, of bij ons... Um, nog steeds uh, je inschrijven voor... of tenminste gewoon de Sony uh, Tablet S bestellen... via de website van Sony. Even als je bij ons een simpel uh, formuliertje invult... dan maak je kans om je tablet uh, aankoopbedrag terug te winnen... of een aantal leuke accessoires. En ik heb hem via via even kunnen zien... En ik ben van onder de indruk. Ik weet dat ik elke keer zeg van... Ah, ik geloof er niet in, ik geloof er niet in. En vorige week had ik ook die Sony, had ik wat moeite mee. Maar het is een hartstikke mooi ding. Uh, het is een beetje een rare vorm, zeg maar. Aan de andere kant, als je hem neerlegt... heb je dus meteen een hoek dat je kan lezen... de tekst op je scherm en typen. Al zou ik hem toch wel iets hoger willen zien. Dus waarschijnlijk leg je er toch al uiteindelijk weer wat onder. Maar het is een hartstikke mooi ding. En hij uh, reageert snel, ziet er compleet uit. Uh, ik ben er best wel van onder de indruk. Dus uh, ik denk dat dat... Uh, als we... Samsung Galaxy Tabs vergeten, want dat zijn ook hele mooie apparaten, vind ik, is dat op dit moment staat toch wel hoog op, uh, op mijn lijstje mooie Android-tablets. Uh, maar de, die vormfactor is natuurlijk een van de unieke dingen van, uh, van de, uh, de Tablet S. Um, hoe ligt hij in de hand? Hoe, hoe vind jij dat? Ja, het is een beetje apart, want je, je houdt hem dus aan de dikke kant vast. En, maar ook in, in, in portrait-modus, zeg maar? is recht op. ja, dikke kant haal je hem vast. Want daar heb ik over gelezen dat mensen daar een probleem mee hadden van om zo neer te leggen, is überhaupt al irritant. Want je hebt één de linkerkant of de rechterkant staat al omhoog. Ja, nee, kijk. natuurlijk, Net zoals met de HC Flyer of zo. Dit zijn natuurlijk altijd wel dingen die. Die je anders zou moeten met, met, met, met je originele tablet of wat dan ook, of die waar je aan zo ben, of die gewoon minder goed geregeld zijn en uh, waar je rekening mee moet gaan houden. Bijvoorbeeld uh, dat je hem op een bepaalde manier kan draaien, om hem inderdaad goed in je hand te hebben of goed neer te kunnen leggen. Aan de andere kant denk ik dat zijn van die, van die ergernissen die je twee, drie dagen hebt en dan ben je eraan gewend en dan leg je hem gewoon standaard goed neer. Want je bent niet achterlijk, weet je wel, het ding kan links of rechtsom. En uiteindelijk... ja, er zijn mensen die de, de portrait-modus gewoon fijner vinden... dan de horizontale modus voor bepaalde dingen te doen. Voor browsen of een e-mail tikken, weet ik veel wat. Ja, ja. Maar de, uh, op die manier uh, schijnt die Sony Tablet S lastig te gebruiken. Oké, okay, ja, ik heb een vijf, uh, misschien tien minuutjes in mijn handen gehad. Um, ja, god, ja, hij is wat dikker. Ja, ik, ik, ik, heb, ik heb het niet heel bewust op die manier ervaren dat ik dacht van... Goh, ik zou deze niet zo vast kunnen houden. Aan de andere kant, ik heb dus zo'n hartstikke dunne iPad 2. En ik heb dus sinds dag 3 of zo... zo'n Switch Easy Canvas hoes eromheen zitten. Uh, en dat ding voor mij is ook gewoon dik, weet je wel. En die bulkt ook aan, aan verschillende kanten... als ik die flap om, om, omdraai en dat soort dingen. Dus misschien komt het wel omdat ik eraan gewend ben... of omdat dat soort dingen me niet zo heel erg uh, uitmaken. Wat ik wel kan voorstellen... Uh, ik ben heel erg blij met mijn hoes op mijn iPad. Um, die hoes geeft mij meer... ...functionaliteit aan mijn iPad. Ik kan hem makkelijker en ik kan hem makkelijker neerleggen... ...in mijn tas gooien. Uh, als ik de trap oploop bijvoorbeeld met dat ding in mijn hand... ...ben ik niet bang dat ik tegen de muur aanstoot ...en dat er een deuk in zit of dat mijn scherm breekt, dat soort dingen. Uh, dus ik vind een hoes belangrijk. Met zo'n form factor van, een, uh, van de Sony-apparaten voor alle twee. Maar uh, natuurlijk, die, die, die taco-vorm is natuurlijk helemaal apart. Maar ook met zo'n Galaxy, of uh, Galaxy, Sony S zeg maar... Uh, vraag ik me af hoe dat soort dingen eruit gaan zien, zeg maar, en hoe dat gaat voelen. Want ik kan me wel voorstellen dat het, als het al op de dikke kant nog weer veel dikker wordt, dat het misschien op een gegeven moment wel een heel erg groot apparaat wordt. Maar uh, op zich, de tablet vind ik, vind ik erg mooi. En uh, om uh, toch nog eventjes uh, op jouw website terug te komen. Mensen kunnen hem dus bestellen via, jou, uh, uh, via jouw artikel, via jouw link. En dan maken kans op een, hun geld terug of zo, toch? Ja, het complete geldbedrag terug van je tablet of een aantal leuk. Ja. Ja, leuk. En wat voor accessoires hebben we dan over? Uh, nou, dat, dat kan in, in, in uh, samenspraak besloten worden. Dat gaat uh, even terughalend over 50 euro aan accessoires. Ah, oh, oké. Okay. Nou ja, dat is toch niet beroerd, zeg maar. Dus nou uh, ja, uh, spannend. Uh, we, we linken natuurlijk gewoon eventjes bij de beschrijving van de podcast naar deze actie. En tot wanneer loopt het nog? Uh, dat is tot met overmorgen. Wat is het is vandaag woensdag, zeg Ja, Overmorgen. Oh. -oh. Dat is wel even handig dat ik het vraag dan. Dus we moeten opschieten. Snel dus nou, uh, geld bij elkaar uh, halen en uh, Sony Tablet S uh, bestellen. En die yes. weet, uh, weet, krijg je je centjes weer terug. Nou, de komende week is er natuurlijk hartstikke veel nieuws vanuit beeld. Uh, of kunnen we redelijk wat nieuws verwachten vanuit de beeldconferentie van Microsoft. Uh, ik raad mensen aan om of Tablets Magazine dat, uh, te openen en te kijken of daar nieuwtjes op staan. Mocht je minder geduld hebben en Engels uh, willen lezen. Vind ik ook dat uh, Win Supersite uh, van Paul Therot is, uh, is een aanrader. Die zal waarschijnlijk echt heel veel gaan schrijven. En die schrijft ook in-depth, uh, of in ieder geval uitgebreid, uh, belangrijke, uh, belangrijke stukken erover. Joanne Stern van thisismynext.com, die gaat ook live bloggen tijdens, uh, tijdens Build. En dat vind je dus via thisismynext.com. Uh, beide Beide aanraders, of alle drie aanraders... Uh, als er iets groots gebeurt wat ik interessant vind, dan misschien ga ik me er ook nog mee bemoeien. Um, en dat is het eigenlijk voor de komende weken. En dan hoeven we eigenlijk alleen nog maar de voorspellingen te doen. En dan kunnen we er een eind aan maken. Ja, nou ja, een van de belangrijkste voorspellingen is natuurlijk. Uh, we hebben eigenlijk al gedaan, of heb jij heb eigenlijk al gedaan, uh, dat we een Windows 8-Tablet gaan zien. En uh, natuurlijk geen uiteindelijke Tablet, maar wel een, een stukje hardware met Windows 8 erop van Samsung. Uh, dat verwacht jij dus. Dat is wel een van de belangrijkste dingen. Ik denk dat, uh, maar nee, wat vroeg nee. jij? <laughs> <laughs> dat is nou, mijn. Die, de, de, de, daar geloof ik wel. Er komt inderdaad iets. Ze moeten met iets komen. Uh, om um, de app-ontwikkelaars aan de gang te zetten. Uh, over het hele HTC-webOS-verhaal. Daar verwacht ik helemaal niks van. Oké, okay, nou ja. Laat, laten we het daar maar bij houden, dan. Ja. Want we, moeten, we moeten er nog zeven minuten. Uh, of we zijn wat over tijd, zeg maar. Uh, en ik hou het ook kort. Uh, ik wil overigens even toegeven dat ik deze afgelopen week gefaald heb. De, de uitnodigingen voor uh, apple Event om de iPhones. Uh, presenteren, die zijn nog niet de deur uit zover ik begrepen heb, dus dat uh, is, is niet uitgekomen. Uh, ik blijf nog steeds bij uh, mijn overige iPhone voorspellingen, ik denk niet dat we een heel groot nieuw uh, apparaat gaan zien of geen, geen iPad 3 en uh, misschien alleen maar een uh, iPhone 4s en een aangekondigde iPhone 5 en uh, nou daar houden we het maar even bij. Ik weet niet of het volgende week gaat gebeuren kan haast niet anders, het kan haast niet anders, want uh, als we het maar vaak genoeg achter elkaar zeggen, dan uh, komt het vanzelf even uit. Martijn, ik spreek jou volgende week weer. Goed, dankjewel. Dankjewel jongen, hoi.